Een uur. Joboot met het NOS Journaal. De heropening van de internationale luchthaven Zaventem bij Brussel is een kwestie van dagen, melden Belgische media. De overheid, de politiebonden en de luchthavendirectie zijn het na urenlang overleg eens geworden over nieuwe verscherpte veiligheidsmaatregelen. De screening van persoon en bagage wordt verbeterd. Bovendien komen er strengere controles van het luchthavenpersoneel. De grootste Belgische luchthaven is dicht sinds de aanslagen vorige week dinsdag. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. In de haven van het Griekse eiland Chios zijn honderden vluchtelingen neergestreken. Het zijn vooral Syriërs. Ze willen naar Athene. De vluchtelingen protesteren hiermee ook tegen het gebrek aan voorzieningen in het gesloten kamp op het eiland. Vanmiddag haalden ze hekken met prikkeldraad neer en gingen op weg naar de haven. De spanningen onder vluchtelingen in de kampen op Chios, maar ook op Lesbos en Samos lopen snel op, waarschuwt de VN.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 Staatssecretaris Van Rijn maakt zich zorgen over de groei van het aantal rookruimtes in cafés en discotheken. Steeds meer horecagelegenheden bieden klanten zo toch de mogelijkheid om te roken, ondanks het rookverbod dat in 2009 is ingevoerd. In een kwart van de horeca is een rookruimte, dat was in 2009, nog 10%. Staatssecretaris Van Rijn betreurt die ontwikkeling. Wel noemt hij het positief dat er steeds minder overtredingen zijn van het rookverbod in de horeca. Het weer hier helder en hier en daar sluierbewolking. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 6 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden. Ook zondag droog, wolkenvelden en geregeld zon. Het wordt dan maximaal 21 graden. Aan het eind van de dag kans op een enkele bui. Dit was Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu, zie het. Two, one, two, three. Jawel, twee uur lang. Zie het op jou 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via ons digitale kanaal via Ziggo. Welkom dat je erbij bent. En ja, mijn naam is DJJK. Straks samen met de one-and-only DJ Dion Sydney. Hier live in de mix. We de deze show met niemand minder dan Fabi. Met One 2 Wat een geweldige plaat is dat, zeg. Ongelooflijk. Daar ga je vast en zeker nog heel veel meer van horen. Ja, waar je ook uh, al veel van hoort... ...is Five Stone met Pitch Black. Een van mijn favorieten. Dus ja, gewoon keihard hier de eten erin geslingerd. Ja, wat kunnen jullie nog meer de komende twee uur uh, verwachten? Nou, we gaan eens eventjes kijken in onze partybox. Uh, Want hij is weer ramvol gepropt. Ik zie een uh, feest of Flying Dutch uh, wel bekend voorbij komen. Dan is er ook een, een Mystery Mysteryland. En hier hebben we de eerste headliners bekendgemaakt... Dan komt er ook uh, de zesde editie van Grotesque Indoor alweer voorbij. Uh. Kortom, genoeg leuks uh, om jullie straks mee te verblijden. Natuurlijk gaan we ook eventjes uh, kijken wat er in de Chart uh, in de top 10 uh, deze dag te vinden is. En meestal is dat toch wel een beetje wat de hele week uh, blijft hangen. En ja, heel veel nieuwe muziek. En als we het over nieuwe muziek hebben, ja, dan krijgen we toch wel... Uh, de heer Schizophrenics uh, aan de deur. Hij heeft een nieuwe track gemaakt, Into House. En het is uh, op het label Miami Must Haves. Want ja, het is natuurlijk uh, Miami uh, Ultra Festival allemaal geweest. Allemaal gezellig. Heel veel nieuwe muziek. En Dio zit niet, ja, hij weet ook van gekkigheid niet... wat hij straks in dat één uurtje moet gaan proppen. Dus misschien plakt hij er gewoon nog een tweede uur achteraan. Ik zeg, nu eerst, Schizophrenics... Met INTO HOUSE. Hij ja, komt 18 april pas uit op het label Spinning Deep. En ja, wat een lekkere plaat. Dit zou zomaar een lente zomerklapper kunnen worden. Hij is in ieder geval lekker catchy. Ik zeg, hij staat gewoon bij ons op de hot cue. Ja, we gaan toch eens eventjes kijken naar de feestjes die eraan zitten te komen. Want jawel, de Flying Dutch... De bekendste Zweedse DJ's ter wereld op één festival in Den Haag, Den Bosch en Nijmegen. Ja, de bekendste Zweedse DJ's ter wereld komen op 30 juli samen tijdens de Flying Dutch. Swedish Journey, dat op drie verschillende locaties in Nederland plaatsvindt. Het Maliveld in Den Haag, het Autotron Terrein in Den Bosch en het Goffertpark in Nijmegen. Alles Avicii, Kazet, Dada Live, Icona Pop, John Daalwijk en Sepp Jack... Otto Noos en Steve Angelo worden tussen 12 uur middags en 11 uur avonds met helikopters naar deze verschillende locaties gevlogen om steeds weer voor nieuw publiek op te treden. Binnenkort wordt er nog een headliner duo aan deze spectaculaire liner toegevoegd. Ja, als je het al niet genoeg vindt, potverdorie. Het succes van de concept de Flying Dutch bleef de vorig jaar haar eerste editie in Nederland. Waarbij de top 10 van Nederlandse DJ's met helikopters naar drie verschillende locaties vlogen. ...om daarvoor 100.000 uitgelaten fans op te treden. Deze editie was helemaal uitverkocht en ook de tweede editie die reeds is aangekondigd... ...verkocht binnen een paar uur uit. Deze ongekende populariteit is niet onopgemerkt gebleven... ...en zorgt voor een nieuwe journey in de Flying Dutch. De Flying Dutch a Swedish Journey. Het is wereldwijd voor het eerst dat uh, al deze DJ's op één dag samenkomen... ...en tegelijkertijd optreden op een festival op drie locaties... Voor deze editie van de Flying Dutch zijn er andere locaties gekozen dan voor de Nederlandse editie. In Den Haag en Nijmegen treden DJ's op. De helden van u in de voetsporen van grote artiesten die in het verleden op het Malieveld en op het historische Goffertpark Park hebben opgetreden. De Bos maakt het plaatje compleet. Alle locaties liggen dichtbij omringende landen. Waardoor het festival ook voor fans uit andere landen aantrekkelijk is om te bezoeken. Ja, en dan het nieuws. Voor de fans van Avicii wordt het extra bijzonder. Deze DJ geeft in 2016 zijn laatste shows. Waarvan de optredens tijdens de Flying Dutch, Swedish Journey zijn laatste in Nederland zullen zijn. De ultieme mogelijkheid voor het publiek om deze wereld DJ voor het allerlaatste te zien optreden. De kaartverkoop begint op maandag 4 april om 12 uur. Maar voor iedereen die niet kan wachten tot en met aanstaande vrijdag 5 uur, oftewel ja, helaas pindekaas, kunnen fans zich geen schrijven voor een pre speciale pre-sale die zaterdag 2 april om 12 uur begint. Inschrijven kan nog via de flyingdutch.com. Ja, en dan wil je weten, de, wat kosten die kaarten dan? Nou ja, dan maken ze gewoon eventjes uh, niet bekend. We weten dus nu de namen. Er komt nog een headliner. Dit duo uh, wordt, begin, uh, wordt eind april bekendgemaakt. En ja, wil je meer informatie? www.flyingdutch.com Tot zover dit nieuwtje... En ja, als we het over nieuwtjes hebben... dan knallen we toch gewoon eventjes een lekkere nieuwe plaat erin. En dat lijkt mij... En dat lijkt me toch wel tijd voor een hele mooie plaat van Gregor Salto. En dan zeg je, ja, Gregor Salto, ja, die komt met de een naar de andere uit. Ja, inderdaad, maar uit Italië. Dit is de Gregor Salto-mix... En ik zeg, zet je speakers wat harder. Laat het gewoon lekker even uitblazen. Genoeg stoppers allemaal de laatste weken. Dit is shit.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 We'll be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 Now. We're together now bevel krijgen we er gewoon van. Wat een plaats zeg. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Magician met Together en daarvoor Proventano. We are one in de Gregor Salto remix. Ja, dan is het toch weer even tijd om er een nieuwtje bij te pakken. Want Mysteryland wordt meerdaags en ze maken de eerste headliners bekend. Mysteryland, het langstlopende elektronische festival van de wereld, presenteert vandaag met trots. De eerste headliners aan de fans. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus kunnen bezoekers een heel weekend op avontuur. In een wereld van elektronische muziek, kunst en cultuur. Een absolute publiekslieveling op het programma is de tweevoudig Grammy-winnaar Diplo. Bekend van onder andere Jack Hugh en Major Lazer, met wie hij de absolute wereldhit Lean On had. En die Mysteryland als enige Nederlandse festival aandoet deze zomer. Ja, dan wereldster Martin Garrix. Hij zal ook dit jaar weer voor een groot feest zorgen. Na zijn fantastische afsluitende show tijdens de afgelopen editie. Daarnaast zijn internationale artiesten als Afrojack, Robin Schulz, Calant is Live, Dave Clark, Sex Troxler en The Wild Styles aan het indrukwekkende programma toegevoegd. De volledige lijnen van ruim 350 artiesten wordt in april bekendgemaakt. En dan ja, de kaartverkoop. Hij is begonnen. www.mysteryland.nl ja, met Diplo, uh, Troxler. Ik zeg, dit belooft gewoon heel veel gezelligheid te worden. Ja, ik zal nog een paar andere namen. a track zie ik voorbij komen. De, de jeugd van tegenwoordig. Call Crack, Back to Back met Stacey Pullen. Oftewel Detroit Live. Dan vinden we Don Diablo, The Firebeats, Corgan City, Green Velvet... Crisscross Amsterdam, Lost Frequencies, Luke Slater, Martin Garrix. Dus Michel De Heij met Back to Back met Benny Rodriguez... Dan vinden we R.O.D., Ronnie Flex en Lil Kleine. Die hadden ze helaas ook geboekt. Ja, niks aan te doen. De Party Squad. Ik zeg, als je nog een kaartje hebt, haal hem dan in huis. Want ja, dit belooft gewoon een onwijs gaaf feest te worden. En ja, een goed feest, dat valt op staat met lekkere muziek. En dat is ook deze nieuwe plaat. Turn Back Time. Van Patrick Hagenaar. Hij is nog niet uit, maar wij hebben hem hier natuurlijk al bij See It. Handjes in de lucht. We can make it right Nieuwe van Lucas en Steve. Make it right. En ja, dan gaan we toch eens eventjes kijken. Wat staat er in de chart? We pakken even de beatboard chart erbij. En we beginnen natuurlijk op de nummer 10. Want wat staat daar? Even het geluidsvraagmetje erbij. Pakken. Oh baby dance. Van Bastikrap Crub, Nudge en Dotten. Op die perfect record. Beetje verrassend als ik het zelf zeg dat hij in de top 10 staat. Maar op de nummer 9 vinden we Jam Master Jack van Clang Kunstler. Lekker old school grooves. Uitgekomen op Smiley Fingers. Dan vinden we op nummer 8 Power van Nitron and Sugar Hill on Prison Entertainment. Opnieuw ingezongen. ja, Het is een welbekende sample natuurlijk. Dan gaan we gauw naar de nummer 7. Daar vinden we Quintino en Ria. Met Freak. Dan gaan we door naar de nummer 6. Fall Down on Lee. Van Mark Knight en Lee Vondowski. Op Tour Records. Wat een heerlijke techno-beuker. Ja, ik zie Dennis hier in de studio uh, staan. En die zegt... Echt... oh! Ho, ho. Een spel van oor tot oor. Dan gaan we door naar de nummer 5. Daar vinden we Hardwell Cura. Op zijn eigen label Revealed Recorders. Dan hebben we de, op plek nummer 4. Buddy en Dennis Cruz Met The Sea Line In The Weight Remix On Solid Cruz Records Ja dan een plaat die je net hoorde Make It Right van Lucas en Steve Of Spin In Deep Op de nummer 3 Ik vind het zo'n lekkere plaat Blijf me gewoon lekker, lekker vrolijk Lekker linten En dit weekend ja Pak je slippers maar uit de kast, want we krijgen hier gewoon 20 graden. Nou ja, die 20 graden, misschien moet je een beetje tegen de thermometer aan gaan heigen. Achter het glas gaan zitten, een je moestuintjes. En dan, gauw door naar die nummer 2. Daar vinden we al van het label Defected, Freak Like Me. DJ Dion en Lee Walker. Lekkere, ruige, rauwe sound. En dan de nummer 1. Wat vinden wij op de nummer 1? Houden we jullie nog langer in spanning? Houden we jullie nog langer in spanning? Nee, dat gaan we toch niet doen. Op de nummer 1 vinden we... de nieuwe plaat van Toyamo. Drop that low. When I dip. En ja, zoals je gewin bent... we draaien hem gewoon ook. Uit deze lijst. Dit is... Ted low, zometeen. Had ik het al gezegd? Ja, haha. Hij is er weer, fris, fruitig en met genoeg platenmateriaal om de komende 24 uur nog door te gaan draaien. To one and only DJ Dion City.